Deze gemeente gestart. jaren geleden. En u mag gerust weten: het is een hele strijd geweest. om de weg die onze vader ons wijst. na te volgen. Iedere verandering die heeft plaatsgevonden. sneuvelde er een paar. En onder die paar mensen. is toch mijn eigen vrouw geweest. En de pijn en het verdriet. Is het nog altijd. Maar ondanks dat. Zullen we toch doorgaan met z'n allen die er wel zijn. Als ik een bruggerbouwer moet zijn. Zonder Torah. Zal ik veel meer ding, dingen bereiken. Als dat ik het wel met de Torah moet doen. Want ik ben echt een hele goede waar, daarin. Want ik kan heel goed met de mensen praten, de mensen naar de mond praten, water in de wijn gooien. Daar ben ik een hele goede in. Een arm over de schouders heen en daar kan ik wonderen mee verrichten. Maar als je Torah wil volgen, dan heb je maar één keus: dat is wat Vader van ons verlangt. Want dan ben je zijn dienaar. En daar heb ik voor gekozen, eigenlijk ten koste van alles. Wanneer wij een situatie krijgen dat we een keuze moeten maken om de kers buiten de deur te gooien, ontstaat er problemen. Wanneer wij toch de gedachte krijgen dat alle vrouwen gesluit moeten lopen... Dan sneuvelen er een paar. Wanneer wij de feesten willen gaan houden, zijn er toch hele groepen gesneuveld daardoor. Waar die ene vindt dat, het, dat dit moet gebeuren, en de ander die vindt dat wat anders moet gebeuren. En die ene zegt dat het passé is, en de ander zegt dat moet je juist houden. Maar wat ik vraag is eigenlijk geduld. Heb geduld. Anders binnen de gemeente. Is dat te voorkomen. Sommigen proberen mij of broeder Verdouw, te, te zeggen en te spreken van. Het is niet wat je zegt, maar hoe je het brengt. Het moet, het moet zachtjes gebeuren. Met fluwelen handschoenen. Ja, je kan het ook anders brengen. Maar ik heb één ding geleerd. Hoe je het ook brengt. Het gaat dus niet werken. En hoe weet ik dat zo zeker? Ik lees Torah. Alles wat ik weet, heb ik alleen maar uit dit boek gehaald. Uit de Bijbel. En soms, soms heb ik er een paar andere nodig, andere Bijbeltjes, met andere vertalingen. Om te lezen wat er werkelijk staat. Deze week heb ik namelijk het boek Nummering gelezen. Ik wil vandaag spreken over Mozes, over Aaron, die ook een zus had, en dit heette Miriam. Iedereen kent dat verhaal eigenlijk al. En als we over Mozes gaan spreken, over de eerste 40 jaar van Mozes, dan was het eigenlijk meer een ja, Johan die, die, die sprak er net tegen mij, maar hij wist natuurlijk niet dat ik over Mozes zal spreken. Mozes die krijgt dus eigenlijk een stempel, omdat hij één Egyptenaar heeft gedood, dat hij meer een, een, een, een brani-mannetje is, vind je wel, van hop, klap dood, klaar. Eén een zo'n incident bepaalt iemand zijn karakter. Dat hebben we ook met Salomo gedaan. Dus een wijze man. En waarom is hij eigenlijk een wijze man? Alleen maar omdat hij een oplossing had geboden voor dat ene kindje, wie werkelijk de moeder van het kind is. Hij werd een held daardoor. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen, Israël zonder Mozes hoeft u niet aan te denken. Wij kennen namelijk Mozes niet zo goed, waarom niet? Omdat we de Torah niet kennen. Wij zijn nieuwtestamentische christenen. Wij kwamen van de verkeerde kant. En wij, wij trachten alles te weten zonder Torah-kennis te hebben. En wij geven in al die woorden een verklaring. Maar dat is ver van waarheid. Nu ik Torah heb leren lezen... Worden toch de dingen heel anders. Ik wil met u samen naar nummer 12. Oh dat weet ik al. Jazeker. Er zijn de mensen die hebben het zo vaak gelezen. En eigenlijk zijn er ook heel veel mensen die zijn al moe van herhalingen. Het is altijd maar dezelfde. Weet je twee jaar geleden toen ik hier kwam. Hoor ik precies hetzelfde verhaal. Lieve mensen, als dat zo is, prijs de Heer daarvoor, want het was nodig. Kennelijk heeft u niet goed geluisterd in die tijd. Er is toch dingen over het hoofd gegaan. Nummer 12, vers 1. Miriam nu sprak met Aaron over Mozes naar aanleiding van de Ethiopische vrouw die hij genomen had. Want hij had een Ethiopische vrouw genomen. En zij zeiden, heeft de Heere soms uitsluitend door Mozes gesproken? Heeft hij ook niet door ons gesproken? Wanneer u deze tekst leest zoals ik nu gelezen heb, en ik vind dat ik hem toch wel vrij netjes heb gelezen, dan zegt het mij helemaal niets wat er staat. Ik heb hier nog andere zeven bijbeltjes nodig om te lezen wat er werkelijk staat. En wat hoor ik in die andere vertaling... Een toontje. En wel een ondertoontje. Dat hoor ik dus niet hier in de MBG. En ik weet ook niet hoe het in het Hebreeuws geschreven is, want ik spreek die taal niet. Maar in bijbeltjes, in bepaalde bijbeltjes, als jullie gaan lezen, dan klinkt hier een ondertoon. En dan staat er hierop, en de heren hoorden het. We hoeven ons eigenlijk niet ongerust te maken. Want de Heer is overal en hij hoort alles. Ook wanneer we noden hebben, als we ziek zijn, als we naar de dokter toe gaan. We hoeven ons eigenlijk nergens zorgen over te maken. Hij hoort en hij ziet alles. Ook hier. En dan staat er hier. Mozes nu was een zeer zachtmoedig man. Meer dan enig mens op de aardbodem. Toen zeiden de Heere onverwijld tot Mozes, Aaron en Mirjam, ga met de drieën uit naar de ten der samenkomst. Daarop gingen zij met hun drieën uit. Toen daalde de Heere neder in een wolkel stelde zich in de ingang der ten en roep Aaron en Mirjam. En zij traden beide naar voren. De wolkrolom die komt. En zij maken een paar stappen naar voren toe. Toen zeiden, Yahweh, hoor nu mijn woorden. Indien onder u een profeet is, dan maak ik de Heere mij in een gezicht aan hem bekend. In een droom spreek ik met hem en niet aldus met mijn knecht. Mozes, vertrouwd als hij is in geheel mijn huis, van mond tot mond spreek ik met hem. Duidelijk en niet in raadselen, maar hij aanschouwt de gestalte des heren. En dan zal ik het laatste maar gelijk lezen. Waarom heb gij u dan niet ontzien tegen mijn knecht Mozes te spreken... Vraagteken, lieve broeders en zusters, dit is een heel triest verhaal. Het zegt niets als u de Bijbel leest, als u niet dieper ingaat en als u niet met een zachtmoedig hart gaat lezen, dan blijft u die natuurlijke mens, ons hart moet anders worden, opdat de geest van God ons kan onderwijzen. Miriam nu was de oudste zus van Mozes en Aaron is de broertje van Mozes. Mozes was de jongste, hij heeft eigenlijk het meeste bereik. Deze mensen die moesten zo'n 600.000 mensen voetvolk begeleiden naar het beloofde land. Miriam een heel erg lieve zuster die daar ook partij in is. Zij wordt ook profetes genoemd in de Bijbel. Zij zweep de mensen op met zang en dans, met tamboerijnen. Een geweldige vrouw. En die sprak met haar broertje Aaron. En als u dat zo, zo leest, dan is het toch. Ja, wat is er nog fout aan om dit te zeggen? Maar het hart zit verkeerd. Het hart van Miriam stond niet meer op de goede plaats. Hoe is dat mogelijk? Ja, het is mogelijk. Het ons, kan ons allemaal overkomen. Maar wanneer we niet op, de, op hem zien. Mozes nu was zachtmoedig van hart. En dan zeg ik met het woordje, misschien is hij jaloers geworden op Mozes. Maar zij had namelijk kritiek op de vrouw die hij genomen had. Zij was er niet mee eens. Althans, dat zei ze. Maar is dat wel zo? Moeten we dat dan wel doen? Ja, we weten dat de Hebreeën met een Hebreeuwse vrouw moet, moet trouwen en niet met een Ethiopier. Ja, is dat dan mijn zorg? Is het dan niet iets tussen Mozes en zijn Heer? Welke rol moet ik hierin spelen? Onze vader zegt dat Mozes zachtmoedig is. Dus bijna in de wereld is er niemand zoals hij. Hij had een hart op de goede plaats. Hij heeft dit werk verkozen voor het rijke leven in het paleis bij de Farao hij had dit niet hoeven te doen nergens voor nodig maar kennelijk vond hij toch nodig om zijn eigen iets van aan te trekken toen hij zag dat er een van zijn volk zo slecht behandeld wordt door een Egyptenaar dat hij hem in één keer doodsloeg hij verspeelde dat mooie leven voor dat ene klap die hij uitgedeeld had en toen moest hij vluchten maar God kan hem goed gebruiken. Om hem dat werk te laten doen wat nodig is. Heel Torah staat namelijk geschreven over het verhaal van Mozes. Of die dan naar Exodus toe gaat of naar Numeri of naar Leviticus. Alles is door Mozes geschreven. God sprak tot Mozes. Al de dingen die we doen moeten. Hoe kunnen we dan ooit gezegd hebben dat de Torah is afgedaan? Dat het niet meer nodig is. Wel, dat hebben wij van gemaakt. Maar vroeger, in de tijd van Mozes, toen hadden ze dat probleem al. De mensen die morren en morren en morren. Maar zegt Mozes, je, moord, je moordt niet tegen mij, maar je moordt namelijk tegen je vader Yahweh. Dat is het probleem. Dat moet je echt niet doen. Er zijn er duizenden mensen gestorven in die woestijn. Voor ieder dingetje morren ze. Voor het water, voor het vlees eten, voor, voor allerlei dingen. Mensen zijn ongehoorzaam. Dat zijn natuurlijke mensen. Oh, had mij toch achtergelaten in Egypte. Ze hadden uitlatingen gedaan dat ze liever sterven met al dat vlees en de vleespotten. Als dat ik hier in de woestijn in de, in de honger moet gaan leven. Dus dood van de honger is erger dan dood van te veel eten. Het is schandalig. Ik weet. Dat de velen van ons ook op deze manier denken. Ik heb dat zelf zelf ook aan deelgenomen. Wat word ik nou eigenlijk wijzer van. Om de Here te volgen. Mijn hele huis staat op zijn kop. Waar word ik nou wijzer van. Maar God zal alles goed maken. Hij belooft je het land van melk en honing. Van leven. Dat heeft hij je beloofd. Hij leidt je met zoveel wonderen door, door die, door die zee heen. De woestijn in. Om te weten of je hem werkelijk, of je werkelijk van hem houdt. Maar we, hij weet dat we zwak zijn, dat weet hij. En hij, hij weet ook, indien mogelijk, dat we, we toch terug gaan naar Egypte. En hem verlaten. Is dat nieuws? Nee, dat is helemaal geen nieuws. Dat deden de mensen vroeger ook al. En vandaag is het precies hetzelfde. Als wij alleen maar willen consumeren, dan zitten we echt op een verkeerd adres. Dat is echt niet goed. Er zijn ook maar weinig mensen die eigenlijk het beloofde land heeft gehaald. Dat weten we onderhandel. Mirjam Miriam heeft het niet gehaald. Aaron heeft het niet gehaald. En Mozes ook niet. Die is het beloofde land niet binnengekomen. En waarom niet? Omdat ze ongehoorzaam waren. Met z'n allen. Hebben ze daar een goede reden voor? Jazeker. Ze hadden zeker een hele goede reden. Soms word je gedreven. Je wordt zodanig gedreven door een door, door, door volk, zeker als het 600.000 man zijn, om jezelf niet meer onder controle te hebben. En dat gebeurt die hele zachtmoedige Mozes ook. Het is hem overkomen. Maar God, hij is rechtvaardig. Hij doet wat hij doen moet. Hij kent geen aanzien des persoon. Het maakt niet uit wie dat is. Hij eist dus eigenlijk gehoorzaamheid van u en van mij. Ik wil u even toch meeslepen mee, mee naar nummer 20. Het zijn allemaal verhalen die u allemaal al kent. Vers 12. Maar de Heer zeide tot Mozes en Aaron: Aangezien gij op mij niet vertrouwd hebt en mij ten aanschouwen van de Israëlieten niet geheiligd hebt daarom zult gij mij de gemeente niet brengen in het land dat ik hun geef zij komen dus niet in dat land maar voordat ik daar, dat gaat lezen wil ik teruggaan naar vers 7 van nummer 20 toen sprak de Heer tot Mozes neem de staf laat de vergadering samenkomen en gij en uw broeder Aaron, spreekt dan in hun tegenwoordigheid tot de rots. Dan zal zij haar water geven. De mensen waren voor de zoveelste keer gaan morren, omdat ze geen water hadden deze keer. Gij zult ons, gij zult voor ons water uit de rots tevoorschijn doen komen, en de vergadering en hun vee drinken. Toen nam Mozes de staf. ...van voor het aangezicht des zeren... ...zoals hij het geboden had. Toen Mozes en Aaron de gemeente voor de rots... Had, ...hadden doen samenkomen... ...zeide hij tot hen... ...hoor toch wederspannigen! ...zullen wij u uit de rots voor uw water tevoorschijn doen komen? Dit moet u ook maar... ...vele vertaling, vertalingen moet u dit lezen. Mozes was hier knap geïrriteerd. Hij noemde die 600 man daar zo wederspannigen. Want ze hadden het bloed onder zijn nagels vandaan gehaald. Als je dit zo gewoon gaat lezen, maar je moet het toontje, het toontje van Mozes horen. Hij was echt gekwetst. Eigenlijk was hij razend. En hier hoor je eigenlijk al dat die de controle over zichzelf kwijt is geraakt. Zoals wij allen wel eens een keer meegemaakt hebben. Ik in het bijzonder. Dus ze kunnen net zo lang treiteren en tarten, dat je dingen gaat doen, dat je dus niet moet doen. En God gaat heel ver met je. Gaat heel ver met je. Als ze stenen gaan gooien, dan gooi jij geen steen terug. Kent u dat woord nog? Als je op de linkerwang geslagen wordt, keer je de rechter. We hebben het recht niet om een steen terug te slaan. Of te gooien. Daar hebben we het recht niet toe. En dan zegt hij, hoor toch wederspannigen? Zullen wij uit die rots voor water tevoorschijn doen komen? Daarom heeft Mozes zijn hand zijn hand op en sloeg de rots met zijn staf twee maal. En er kwam veel water uit, zodat de vergadering kon drinken. En ook het vee. Het volk kreeg water. is geen probleem. Maar Mozes, Mozes is met zijn God nog niet klaar. Nog lang niet. Dat was de grootste fout die hij ooit gemaakt heeft in zijn leven. Controle over zichzelf verliezen. Met deze daad, door deze daad, heeft hij zichzelf gedisqualificeerd... heeft God niet gedaan... hij heeft dat zelf gedaan... en daarom... is hij het land nooit binnengekomen. Het erge van alles is... dat hij het land hebt mogen zien. Ik zal u dit vertellen... als u een wedloop gaat lopen... en u bent vierde... dan is het erg. Is het derde dan is het ook nog heel erg. En als je tweede bent, dan is het heel jammer, want je had graag eerste willen zijn. Maar als je de eerste bent en je wordt gedisqualificeerd, heb je alles voor niets gedaan. Maar Mozes was zachtmoedig. Hij heeft een fout gemaakt. Maar de heren zeiden tot Mozes en Aaron, aangezien Gij op mij niet vertrouwt, getrouwd heb en mij ten aanschouw van de Israëlieten niet geheilig hebt, daarom zult gij deze gemeente niet brengen in het land dat ik hun geef. Dit is het water van Mareba waar de Israëlieten met de heren twisten en zich onder hen de heiligen betoonden. Het is een heel triest verhaal. Als u in de Bijbel naar de linkerkant toe gaat van deze dus, uh, nummer 20, vers 1 leest, dan zie je dat hier Miriam Mer is gestorven. Gaat u naar de rechterkant van uw Bijbel, ja, en u kijkt dan naar vers 22, dan zie je dat de, de, de dood van Aaron. Deze mannen hebben gestreden, maar hebben het beloofde land niet gezien. Dit is gewoon goed mogelijk dat het u en mij ook zal overkomen. U gaat geen kritiek uitoefenen. ...op de vrouw van de dienaar van de Heer. Als er ooit een zuster of een broeder hier een fout maakt... ...dan heeft u maar één ding te doen. Bedek die fout die hij gemaakt heeft of zij gemaakt heeft... ...met de mantel der liefde. En spreek ze aan in zachtmoedigheid. Dat is uw taak. Het is een zuster of een broeder van u. Die heeft een fout gemaakt, die is gestruikeld. Ik wou maar dat we allemaal... Nicodemus'en zijn. Ja, waarom Nicodemus? Ik had hem altijd gezien als een lafaard. Maar nu niet meer. Want hij is in staat als het hoofd van de fariseeërs. Als een goeroe of een onderwijzer in die tijd. S'nachts naar Yeshua te gaan. Om met hem een praatje te maken. Hoe zit dat nou? En ik zou dit vertellen, als je dit goed verstaan hebt. Nicodemus werd helemaal niet lief behandeld door Joshua. Hij werd eigenlijk dus naar beneden gedrukt. Hij zei, jij, leraar nota bene van de Farizeeën, Je praat over deze dingen en je snapt het niet. Met zo'n houding sprak Joshua tot Nicodemus. En weet u wat het is? Het was nodig. Nicodemus werd een vriend van Yeshua. Hij is ook één man van de fariseeën die Yeshua uit het, van het kruis af heeft gehaald. Het is zo'n man. Als wij allemaal het voorbeeld van Nicodemus nemen of van hem leren, dan hebben we een geweldige gemeente. Wij allen hebben andere gedachten binnen onze gemeente. We hebben allemaal andere dingen geleerd. Zoals het volk Israël. Wij zijn allemaal eenheid in verscheidenheid. Maar als we toch een eenheid willen zijn in Christus. Dan zullen we moeten leren met z'n allen. Dan zal ons denken ook één worden. Wat nu nog niet is, zal te later komen. Want de Heer is met ons al de dagen van ons leven. Er zijn veel dingen dat we zeker weten, wat eigenlijk geen zeker weten is. Er zijn zoveel dingen die we door de geest hebben horen spreken, duidelijk, maar toch abuis zijn. Ik ga niet zeggen van waar het komt, maar we kunnen ook abuis zijn. Er zijn sommigen die twijfelen of dit wel de gemeente van de Heer is. Of de Heer wel werkelijk gewild heeft dat wij hier een gemeente hebben. Ja, zo ver kunnen we gaan. We kunnen op een gegeven moment zo twijfelen. Maar wees er zeker van. We zullen gewoon doen wat vader tegen ons zegt. Laten we kijken wat er in het Nieuwe Testament staat. Laten we naar Korinthe. 1 Korinthe 10. Want ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet dat onze vaderen alleen onder de wolk waren allen onder de wolk waren en allen de zee heen gingen allen zich in Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee allen hetzelfde geestelijke voedsel aten en allen dezelfde geestelijke drank dronken want zij dronken uit een geestelijke rots welke met hen medeging en de rots was de Christus het is niet Jesuwa. En toch heeft God in het merendeel van hen geen welgevallen gehad, want zij waren neergeveld in de woestijn. Deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied, opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben, zoals zij die hadden. Wordt ook geen afgodendienaars dienaars zoals sommigen van hen. Gelijk geschreven staat. Het volk zette zich neder om te eten en te drinken. En zij stonden op om te dansen. En laten wij geen hoererij plegen zoals sommigen van hen deden. En er vielen er op één dag 23.000. En laten wij de heren niet verzoeken zoals sommigen van hen deden. En zij kwamen om door de slangen. En moord niet zoals sommigen van hen deden. En zij kwamen om door de verderven engel. Dit is hun overkomen tot een voorbeeld. En het is ons opgetekend de waarschuwing voor ons. Over wie het einde der eeuwen gekomen is. Daarom wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw die niet zal gedogen dat gij bovenvermogen verzocht zal worden. Want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen. Zodat gij er tegen bestand zijt. Paulus schrijft hier een stukje uit Tora, lieve mensen... Als we de Torah niet kennen en we hadden de Korinthe gelezen, dan hebben we misschien niets van gesnapt. Nu kunnen we nog een beetje begrijpen wat Paulus eigenlijk hier spreekt. Ze waren wel uit Egypte vertrokken, maar ze hebben het beloofde land niet bereikt, omdat zij hem morden. Laat degene staan. Het is God die oordeelt, niet wij, niet ik. Sommige zaken gaan tot Zover. Dit is mijn grens. Ik moet weten wie ik ben. Als je vrouw bent, dan ben je vrouw en dan krijg je, je taken en je grenzen. En als je man bent, dan ben je man. Gedraag je als een man en dan krijg je, je taken en ook je grenzen. En als een ander dan toch anders wil, dan gaat het mij niets aan. Petrus die had ook graag willen weten wat er met die man zal gebeuren. Weet u nog dat verhaaltje in het Nieuwe Testament? En dan zegt Yeshua, als wil hebben dat hij blijft leven. Wat gaat jou dat nou aan? Maar gij, volg mij. Wij moeten de Heeren volgen. Ook al gaat een ander links, en de ene wil rechtsaf, en de ene wil op zijn kop staan. Dat is aan hem. Maar ik, ik moet de Heeren volgen. Dat is mijn opdracht. En dat zal niet leuk zijn voor iedereen. En dat zal pijn doen voor een hele hoop mensen. En soms moeten we iedereen loslaten. Waarom? Eerst omdat we het niet anders kunnen. En later omdat we het gewoon niet meer willen. We hebben een keuze gemaakt. We hebben een keuze gemaakt om zijn leven te leven. We hebben een belofte gedaan. We hebben het verbond aanvaard. Hoe het ook zij. In de woestijn leren we hem pas echt kennen. Als mijn situatie zo mooi was geweest, kom ik echt niet aan deze woorden en beslist niet aan deze wijsheid. Maar juist in de woestijn leer je hem werkelijk kennen. Daarom heeft de Heer het volk door de zee de woestijn ingebracht, waar hij wist gewoon... Dat wij zo zwak zijn, dat wij in staat zijn om weer terug te keren naar Egypte. Ze hebben de uitspraken gedaan. En in ons geval hier zijn er heel wat mensen teruggegaan naar Egypte. Deze woorden zijn niet om u pijn te doen en niet om vervelend te doen, maar het is mij overkomen. Terug naar 1 Korinther 9 en dan vers 24. Weet gij niet dat zij die de renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat slechts één prijs kan ontvangen? Loop dan zo dat gij die behaalt. En al wie aan de wedstrijd deelneemt, beheer zich in alles. Zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke. Ik loop dan ook niet maar in de blinde en ik ben geen vuistvechter die zomaar in de lucht slaat. Nee, zegt Paulus, ik tuchtig mijn lichaam en houd hen in bedwang. Om niet naar anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden. Ik hoor helemaal geen amen. Weet u, ik kan mooie woorden spreken. Maar ik kan ook zelf mijn eigen disqualificeren. Ik kan ook zeggen van... Ah, de soep wordt niet gegeten zo heet als het opgediend wordt. Je moet niet zo nauw kijken. God is liefde. Hij kent je hart. Ja, natuurlijk. dat is ons probleem. Hij kent mijn hart. Hij kent het hart van Mirjam ook op dat moment. Dat is ons grootste probleem. Maar als ik aan mijn zuster kom... dan kom ik aan hem... Als ik aan mijn broeder kom, dan kom ik aan hem. Dan heb ik hem gedaan. Ja, wat kwaad. Ik hoop dat we dit allemaal mogen verstaan, wat, er, wat, wat u gehoord hebt. Soms is het woord zo eenvoudig. Soms denken we, ach, God is liefde. We komen er wel. Een beetje bidden, een beetje zingen, een beetje lief zijn. Een beetje collecten in een potje. En God zal ons gewoon zegenen. Niet zo moeilijk. Nee, het is ook niet zo moeilijk, lieve mensen. Maar hij eist van ons gehoorzaamheid. Hij eist ons van, van ons gehoorzaamheid. En die gehoorzaamheid, wanneer wij in beelden leven, is niet zo moeilijk. Het is echt niet zo moeilijk. Ik zal u een kleine geschiedenis tellen. Waarom ik eigenlijk zo ver ben gekomen... Toen ik kennis maakte met de familie Verdouw, toen kwam ik iemand tegen die iets van 140, 150 kilo woog, en als je zegt 140, dan zal hij wel 150 zijn. Een grote man, grote auto, altijd half op de stoep geparkeerd, hij is mijn oudeling, al 20 jaar, hij loopt achter iedereen aan, een grote gemeente. Iedereen die problemen heeft, daar is die bij. Het gaat soms zo ver, het gaat zo ver, dat er op een gegeven moment een zuster in de gevangenis zit in Paramaribo. En dat hij zo ver van elkaar krijgt, dat hij haar aan de telefoon kon krijgen. Om haar te helpen. Een steuntje in de rug te geven. En nog meer van dit soort verhalen heb ik dan mogen horen en mogen meemaken. En dan vraag ik mezelf af: wat zoekt zo'n iemand die het zo goed heeft met deze junkies, met deze losers, want er waren voor mij allemaal losers. Mensen die moedwillig gewoon verkeerde dingen doen, in de gevangenis terechtkomen of in het ziekenhuis terechtkomen. Ik begrijp dat niet. Die mensen in je huis ontvangen, mensen opvangen in huis vol liefde, eten, drink, kleding alles kunnen ze krijgen ik had dat niet maar kennelijk zijn er toch zulke mensen zoals een Mozes die in staat is om zijn koninklijk leven het prachtige mooie leven in de steek te laten om zijn volk zijn volk te helpen er was één Hebraïer die gewoon slecht behandeld wordt ze waren al slaven maar ze werden zo slecht behandeld door een Egyptenaar, dat hij die, die man in één klap kapot slaat of doodslaat. Het kost hem eigenlijk dat hele mooie leven, maar dat interesseert hem helemaal niet. Want hij heeft gewoon een keuze gemaakt om zijn volk te helpen. Zo zijn er bij ons ook genoeg mensen die een keuze hebben gemaakt. Als je het verhaal van Corrie Dijks neemt, wat ze allemaal niet gedaan hebben, uit liefde voor het volk. Ja, als je, als je Ali de Heer kijkt, die met haar kaartje zoveel dingen bereikt heeft, in euro's, echt in harde euro's, om mensen of kinderen te, hel te helpen bij Sabra. En zo zijn er nog zoveel om op te noemen. Ik ken ze niet allemaal opnoemen. Er gaan mensen naar Israël toe, om daar een beetje te witten en te verven en te, en, en te pleisteren. En misschien nog meer van dat soort dingen, om een handje uit te steken om goed werk te doen voor het volk van de Heer. Die hebben we hier ook. Maar soms, soms worden we gestoord. Soms gebeurt er wat in ons hoofd, dat we niet meer willen luisteren. Het is Miriam ook overkomen. Er ontstaat haar iets, iets is ontstaan in haar hoofd, dat ze zoveel kritiek had over de vrouw van haar broertje. U mag zelf invullen wat er gebeurd was. Maar iets ging gewoon niet lekker. En wij hebben gelukkig de kans om ze onszelf te herstellen. Miriam werd gelijk melaads. Weet u dat? Door een fout die ze gemaakt hebben. Ananias en Safira die stierven gelijk allebei. Maar wij hebben gelogen. We hebben gestolen. We hebben de wetten overtreden. En we mogen nog leven. We mogen nog blijven staan. En sommigen mogen hier achter de microfoon de gemeente leren. Dat is allemaal genade van onze vader. Nee, dat zijn niet van die mooie wonderen. Mozes kon helemaal niet spreken. En God heeft echt niet een koeltje op zijn lippen geplaatst. Nee, hij zei: ik heb je, je broertje Aaron zal naar je toe komen en hij zal voor je spreken. Zo is het gegaan. Had God dat helemaal niet kunnen, die wijsheid niet kunnen geven? Dat hij zelf kon spreken. Tuurlijk kan hij dat. Maar hij deed het niet. Hij deed het niet. Hij deed het anders. Ik hoop dat jullie hierin wijzer zijn geworden. Als u zegt dat de echte gemeente, de ware gemeente, die bestaat nog niet. Dan heeft u mij tegen. Want dat is echt de echte en de ware gemeente van Yeshua de Messias. Als het niet zo was geweest, dan ben ik eerder thuis als u. Want dan wachten nog mooie dingen voor mij thuis. Als ik het niet zeker wist, dat dit het is. En als we nu nog fouten maken, zal het in het vervolg hersteld worden. En dat weet ik ook zeker. Want deze jongen willen alleen maar de dingen doen waar recht is. Wat mijn vader vraagt. Althans, hij zal zijn best doen daarvoor. Want ik wil niet hier vandaag mooie woorden te, sp te spreken tegen de gemeente en zelf mijn eigen te disqualificeren. Want ik word door God niet gedisqualificeerd. Niemand, ook broeder Verdauw niet, je disqualificeert jezelf. Waarom? Omdat het een zaak is van een keuze. Wij kiezen ervoor, voor het goede of voor het kwade. En dat zei hij nog, uit liefde, kies dan het goede. Kies dan voor het leven. Dat is dan ook mijn advies voor vandaag. Laten we kiezen voor het leven. Ga liefdevol met broeders en zusters om. Ook wanneer ze een fout maken. En trap ze niet naar beneden. Want dat doet me heel veel verdriet. Gebeurt dat in, de, in deze gemeente? Ja, dat gebeurt in deze gemeente. Twijfel niet aan de vrouw van de voorganger. Dat is een zaak tussen. De voorhanger en zijn God. We hebben geen oordeel aan te spreken. Helemaal niet. Ik wil het ook nooit meer horen. In liefdevol zal ik iedereen een antwoord geven op degene die ze nodig hebben. Echt in liefde. En dat heb ik niet over de liefde van de wereld, maar op de liefde van God. Als u weet dat het gevecht die we vechten, is niet tegen vlees en bloed. Maar tegen machten, tegen geesten in de hemelse gewesten. Het is niet de persoon die we aanvallen. Maar het is de geest. Welke geest? Wij hebben soms wel eens dingen geleerd, lieve mensen. En dat zit nog in ons. Dat moet langzaam verdwijnen. Dat moet langzaam weg. De geest van God moet in ons zijn. 100%. En dat gaat niet van één, van, van één, twee woorden. We hebben heel wat nodig. We hebben heel wat nodig. Zoals broeder Verdauw wel eens zegt, je moet toch heel veel water door de Maas gaan. Ja, ik snap dat nog niet zo erg. Maar goed, kennelijk is dat wel nodig, dat er heel veel water door de Maas gaat. wil, willen dus toch de dingen gebeuren zoals het gebeuren moet. En sommigen hebben genoeg aan één woord. Maar laten we elkaar helpen. Laten we elkaar helpen staande te houden. Om het werk van de Heer op deze aarde voort te brengen. Zoals we het altijd al gedaan hebben. En dan komt het echt wel goed. Want hij is met ons, al de dagen van ons leven en hij zal ons nimmer verlaten. En dat zijn toch de mooiste woorden die ik ooit heb mogen horen. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik sterk, zegt hij. Waarom? Omdat hij in me is. Omdat hij mij staande houdt. Ook al komt er lelijke dingen over je heen, hij is met mij. Wat een ander van me zegt, ja, het is mooi meegenomen en soms kan je het beter verwerpen. Maar het gaat hier om wat zegt hij van mij? Dat, dat ik hem ken is leuk en mooi, maar veel belangrijker is dat ik door hem gekend word. En dit zijn toch de dingen die we nodig hebben om staande te blijven. Als we problemen hebben, weten we gewoon dat hij is getrouwd. Alles wat hij zegt, dat doet hij. Soms heeft hij het al gedaan. Alleen merken we dat nog niet, weten we dat nog niet. Halleluja. Amen.